We zijn hier in het jongerencentrum en uh, wat ik jullie wilde vragen is uh, over de geluiden van de Stevenshof. En ik ben ook wel heel benieuwd naar hoe, hoe de Stevenshof s'avonds klinkt. En het verschil met de geluiden in Suriname. Ja, dat klopt. In, op de Stevenshof, de geluiden in de Stevenshof, die zijn natuurlijk uh, s'avonds. hoor je als het ware brommetje langs gaan. Je hoort uh, de jongeren die bezig zijn op straat. Uh, veel verkeer is er wel. Maar vergeleken met Suriname is er heel weinig verkeer. En de, de meeste geluiden die je daar hoort zijn de geluiden van de. Natuurlijke geluiden, zoals uh, dieren, dierengeluiden, kikkers, je hoort vogels, je hoort van alles en nog wat. En het, soms is het eng, vooral als je klein bent en je, je luistert naar die geluiden, je zo, zo gauw mogelijk naar binnen, omdat je dat eng vindt en het is heel donker. Dus dat, dat combineert dan, het, het, het lijkt alsof het als een spook geheel is. En uh, duister en mystiek zit erin. Het is alsof je in een film zit, je warmt je in een film, als je, het is heel, heel, heel goed donker, weinig licht en daardoor maakt het maakt het spannender met de, met de geluiden van de vogels, kikkers en wat allemaal in de natuur uh, daar rondloopt. En in vergelijking dan met de geluiden s'avonds hier in de Stevenshof, Is het minder uh, dierlijke geluiden hoor je dan minder? De mensen hoor je het merendeels meer ervan. Het zijn meestal de mensen die op straat gaan uh, zitten of staan of uh, lopen. Het zijn de mensen die maken uh, gebruik van het verkeer, die, die hoor je dan, zoals ik net, net noemde, brommetjes die hele de hele dag uh, rondrazen en uh, ja. auto's die, uh, die rondrijden. En voor de rest is het uh, heel rustig dan. Ja, dat zijn de geluiden van Stevenshof.